Ze zijn bang voor nieuwe acties van het Syrische leger. Dat viel gisteren de stad Jisr al shughur binnen. Daarbij zou een onbekend aantal mensen zijn opgepakt. Bronnen binnen het leger zeggen tegen de BBC dat het leger nu wil doorstoten naar de stad Marat al-Nouman. Het leger zou achter bewapende mannen aanzitten die uit Jisr al shughur zijn gevlucht. In die stad waren volgens de regering 120 agenten gedood door opstandelingen. Inwoners zeggen dat het om muitende agenten ging die door de Syrische troepen zelf zijn vermoord.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 De oude grondwet stamt nog uit de tijd van de militaire dictatuur. Het muziekfestival Pinkpop verloopt tot dusverre uiterst gemoedelijk... zegt de politie in Landgraaf. De sfeer is uh, vooral uh, gezellig. Uh, nagenoeg alle mensen die willen er gewoon een leuk en gezellig feest van maken. Uh, en dat merk je gewoon ook. En dat zie je dan ook terug in het aantal aanhoudingen... en in het aantal keren dat we ergens moeten ingrijpen. Dat is minimaal. Op de eerste twee dagen zijn 21 mensen aangehouden... onder meer voor drugsbezit en openbare dronkenschap.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 Het weer bewolkt en af en toe regent. Het is ongeveer 20 graden. Morgen op veel plaatsen vrij zonnig en droog. En dan wordt het 20 tot 23 graden. bij Verkeersinformatie. Alles bij elkaar. 15 files. En die zijn goed voor een totaal van 51 kilometer. De meeste vertraging op de A7. Afstaatdijk richting Heerenveen met knopend Jouren. 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A12. Vanuit Utrecht naar Duitsland bij Duiven. Wat langer zijn de files vanuit Zeeland. Op de N 59 vanuit Sirixe naar Hellegatsplein. Den Bommel 5 kilometer. En op de N256 vanuit Sirixzee naar Goes. Bij Wolvaartsdijk 5 kilometer. Sparen in eigen hand via westlandUtrechtbank.nl. De Spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%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 EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke... Welkom bij Dit is de Dag met dit half uur een reportage over christenen in Irak. En straks gaat Rosanne Hertzberger in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schillen. Rosanne, goedemiddag. Goedemiddag. Waarover wil jij het gaan hebben? Ik wil graag uh, weten waarom er zo ontzettend veel mensen zijn gekomen met een persoonsgebonden budget. Ik zie alleen maar ontzettend zwaar gehandicapten op televisie. Maar ik denk dat er ook een grote grijze groep moet uh, zijn die op dit moment onterecht hulp ontvangen van de staat. En dat PGB, die persoonsgebonden budget, daar wordt flink op bezuinigd. En een van de redenen is dat zoveel mensen een hebben. Ja, inderdaad. En ze willen dus terug naar mensen die echt alleen volledig... handicap zijn en volledige steun nodig hebben. En die krijgen er zelfs 5% bij. Dus ik wil graag weten waar, ja, waar die, die groep is. We, waar komen ze vandaan? Goed, dat straks, maar eerst een, een reportage. Ja, pinksteren geldt in de geschiedenis van het christendom... als het begin van de verspreiding van het geloof buiten Israël. En de Iraakse kerk is een van de oudste ter wereld... en heeft naast voorspoed ook diepe dalen gekend... In onze tijd is het flink mis. Wat blijft eraan, geest richt over bij deze Iraakse christenen. Een reportage van Matthea Vrij met vertalingen van Attiya Gamri. Een gijzeling in een katholieke kerk in Bagdad is geëindigd in een bloedbad. Men in suicide and armed with grenades. 31 oktober 2010. Een kerk in Bagdad wordt gegijzeld door Al-Qaeda. 58 kerkgangers sterven, waaronder het driejarige jongetje Adam en zijn vader. Op de eerste beelden van binnen in de kerk zijn de sporen van het bloedbad duidelijk te zien. Sindsdien vluchten tienduizenden christenen weg uit Bagdad. Ook de familie van de kleine Adam en zijn vader. De twee worden in kisten meegenomen naar het noorden van Irak, waar het veiliger is. En daar gaan wij in deze reportage ook naartoe. Om te kijken hoe de Iraakse christenen daar op verhaal komen. Daar. Ja, hier liggen ze dan begraven. Een man maakt een kleine vitrine schoon. En daar staat wat speelgoed in van Adam. En een foto van hem en zijn vader. En Ik zie in de verte een vette kleine woonwijk. Daar wonen allemaal vluchtelingen. En deze begraafplaats ligt aan de rand van de christelijke stad Baghdad in het noorden van Irak. En er zijn veel verse graven hier. En deze man, dat is de broer van Adams vader. Hij zegt, als ik niet elke zondag het graf van mijn broer bezoek, dan voel ik me beroerd. En ik houd heel graag Echt mooi schoon, want mijn broer was zelf ook heel netjes. Nee, mijn nog even. Er ligt een uh, steen bovenop het graf en die schuift hij nog even recht. En hij blaast nog weer een keer het stof van het graf af. En nu loopt hij met een uh, bedrukt gezicht weg. Terwijl de uh, helikopters, legerhelikopters over ons heen vliegen... Komt er een pastoor aanlopen, zwarte pij, witte boord. En die gaat bidden bij het graf van Adam en zijn vader. En dan kun ik me zeggen. Ik karöendien, uh, ik ga niet af. Ik bezoeken de familie regelmatig. We bidden samen We praten over hun verdriet. Het is, uh, het is een gezin die ik regelmatig zie. Nu loopt de pastoor door naar een graf iets verderop. En uh, ik hoor nu dat daar zijn eigen broers en zijn vader liggen. Het lijkt erop dat die ook geen natuurlijke dood zijn gestorven. Maar wat is het verhaal daarachter? We lopen ondertussen door het wijkje heen. Ja, ik ken iedereen hier die er woont. Ja, je ziet het ook, want hij zwaait zo uh, naar wat mensen die van het balkonnetje staan te kijken. Dit zijn appartementengebouwen, twee verdiepingen hoog, waar veel vluchtelingen wonen. Die gevlucht zijn uit gevaarlijke gebieden in Irak. Allemaal christenen. En deze pastoor, Abuna Mazin, haalt kantoor in een uh, vergelijkbaar appartementengebouwtje. Een kleine man met scherpe donkere ogen. Het uh, was vorig jaar in. In mei, uh, mijn, mijn vader, mijn moeder, mijn broer uh, zaten een hele gewone dag thuis. Uh, op een gegeven moment uh, hoorden ze geluiden van buiten. Uh, uiteindelijk werd er aan de deur geklopt. Uh, ja, zegt mijn moeder keek door het raam en ze zag dat het mannen waren met wapens. Maar uiteindelijk uh, heeft ze niet bedacht: ze komen voor ons of ze gaan iets ons aandoen. Uh, ze is rustig naar de voordeur gelopen en heeft de voordeur open gedaan.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 Uh, dan zegt hij uh, al met al heeft het maar twee minuten geduurd uh, het stellen van vragen en na twee minu minuten begonnen ze gewoon te schieten. Just two minutes. Oubabo? Baby, wat gewoon Dit is los. vader. Hij pakte uh, <coughs> uit zijn portefeuille dit fotootje. Het is een geplastificeerd fotootje met op de achtergrond uh, afbeelding van uh, engelen volgens mij. 69, uh, vi-, vader, uhm, zijn oudste broer is 43 en zijn jongste broer is 34 geworden. Yeah, uh, nein, bis, uh, gha, um, ja, je, Mijn moeder heeft heel hard geschreeuwd en geroepen van uh, moord mijn kinderen niet. Uh, jullie Gym example. mogen alles pakken wat we wat, wat hebben. Hier, hier heb je een mobiele telefoon, hier heb je dit of dat. Maar de, ze hebben haar opzij geduwd Starezi. en uiteindelijk zijn ze gaan schieten. Waar was u... Ik was in de kerk in Mosul. Ik was een mis aan het voorbereiden. Totdat er een aantal mensen uit de omgeving binnenkwamen. En tegen mij zeiden van je moet met spoed naar je familie. Want er zijn moorden gepleegd. bij jullie thuis? Wat dacht u? Ja, zegt, hij, ik, ik heb uh, omgekeerd en naar de alta gekeken. En, en op dat moment heb ik God gevraagd om mij uh, heel veel geduld te geven. En ook uh, beheersing van mijn emoties. Uh, vervolgens uh, ben ik de kerk uitgegaan en heel snel richting mijn familie gegaan. Uh, ingeslogen beta. Uh... Mm -mm. En onderweg naar huis hebben ze tegen mij gezegd al van nou, men, is, men probeert je broer naar het ziekenhuis te brengen. Uh, dus het is beter voor jou om misschien richting het ziekenhuis uh, te gaan. Ja, u moet zich voorstellen dat je in Mosul heel veel checkpoints hebt. Dus overal moesten we wachten. Uh, ik, ik was dus uiteindelijk een uur later in het ziekenhuis, maar dat was al uh, te laat. Uh, Als ik nu naar hun kijk, zo in mijn kamer, samen met al alle drie priesters die ook ja, zijn... Omgekomen. Hij wijst ook naar andere afbeeldingen, dat zijn andere, dat zijn priesters die vermoord zijn. Hij wordt eigenlijk omringd door foto's van mensen die recent vermoord zijn. En wat doet het nu met uw geloof dat zoiets gebeurt? Okay, ik ben uh, niet gefrustreerd, ik, ben, ik heb geen wraakgevoelens... en uh, absoluut niet het gevoel van ik moet ze terugpakken of wat dan ook. Vanaf het moment dat mijn familie uh, vermoord is... ben ik wel mijn plichten gaan uh, uitvoeren voor de kerk. En geprobeerd de mensen in de omgeving... en die zijn er ontzettend veel, die ook heel veel mensen hebben verloren... Uh, hun te troosten en hun te vertellen uh, dat ze nu hier niet zijn. Zijn, maar in het hiernaam als uh, wij allemaal bij elkaar uh, zullen zijn. Maar hoe doet u dat dan? Heel veel mensen die iets ergs worden aangedaan... zijn de rest van hun leven vervuld met wrok en haat en woede... Aan. Ja, op een of andere manier uh, zijn we zo opgegroeid hier met elkaar als christenen, dat er elk moment iets kan gebeuren met ons. En uh, toen ik het hoorde in de kerk dat er iets gebeurd was met mijn familie, uh, draaide ik me om en heb God gevraagd om mij heel veel geduld te geven. Zit in ik geloof er heiliging dat dat gebeurd is. We staan op en hij geeft een klein kaartje aan. Er staat op, love your enemies, heb uw vijanden lief. Lucas 6, vers 27. Het kaartje die heeft hij voor een foto van een priester die vermoord is en ingelegd. Ja. Om aan te herinneren dat je ook je vijanden lief kunt hebben. Pastoor Mazen tikt ongeduldig op zijn horloge. Hij vindt het hoog tijd om naar buiten te gaan. Om hier in het wijkje wat gezinnen te bezoeken die ook veel hebben meegemaakt. En juist dat ondersteunen van nabestaanden, dat is wat hemzelf als nabestaande ook de moed geeft om door te gaan. En terwijl we naar buiten lopen, blijkt dat hij nog weer meer heeft meegemaakt dan we al hebben gehoord. Ja. Ja, ja. Hij is uh, volgens mij in 2007 is hij ontvoerd. Er is een andere man bij komen staan en die doet een teken van... Uh, van Dollars. Hij vertelt dat hij samen met een andere priester is ontvoerd. Uh, totdat deze meneer achter ons uh, uiteindelijk met uh, ongeveer 20.000 dollar uh, in het zak heeft overgedragen aan de ontvoerders. Waarop vervolgens zij uh, vrij zijn gelaten. Jongens, jongen, dus dat is ook nog gebeurd toen hij nog in Mosul zat. Inderdaad, een paar jaar geleden. Hij is, hij is De drie ontvoerders waren uh, aardig. Ze hebben hun niet geslagen. Uh, het ging hun vooral om uh, veel geld. Jongen, hij kijkt bijna strijdvaardig. Het is een hele taaie, taaie man dit. We lopen ondertussen door het wijkje heen. Je hier op een gebouw ook twee kruisen. Het is echt duidelijk. Uh, veel mensen hebben op hun balkon ook nog een kruis hangen. Bijna zo van, ons krijg je niet klein. <laughs> We zijn nauwelijks binnen en de pastoor heeft al een babytje in de armen. Een hele eenvoudige huiskamer. Er zijn drie matrassen hier. Ze komen uh, uh, volgens mij uit Mosel en ze worden geholpen door de gemeenschap om uh, uh, zich hier te huisvesten. Dus uh, er staat nog niet veel. Haman, uh, die had een baan bij de busmaatschappij, die ontploft is in mei 2010. In Mosel? In Mosel, dus ja, onderweg naar Mosel. En hij heeft geprobeerd om de studenten zo snel mogelijk uit de bussen te halen. Terwijl hij daarmee bezig was, uh, is, uh, nou, is hij uh, vermoord. Ben u meisje even aan u waarde ik. Ik kan het wat nieuw te Ze was een paar maanden zwanger toen haar man werd vermoord. Als u uh, hier komt. Wat doet u meestal met elkaar? Ik probeer geestelijke begeleiding aan te bieden. Het is heel erg moeilijk om zo'n jonge vrouw te begeleiden... die nauwelijks heeft genoten van haar huwelijk... waarvan het kind de vader nooit zal zien. Ik ervaar het als geestelijke rust. Elke keer als onze geestelijke vader hier komt en uit de Bijbel leest... en samen met ons bidt, dat geeft toch een stukje rust innerlijk. Deze vrouw is midden twintig en de pastoor zelf is ook nog maar 37. Maar ze hebben al meer meegemaakt dan de meeste van ons in een heel mensenleven zullen meemaken. De pastoor die sluit zijn bezoek af met een gebed. Hij heeft de baby op de arm. En samen bidden ze voor een goede, veilige toekomst voor het kleintje. Amen. <coughs> Thomas en verlaat de kleine woning weer. Hij gaat door naar een volgend bezoekadres. En heel in de verte zie ik de begraafplaats weer liggen. Die sneller groeit dan je normaal zou verwachten. En een reportage van Mathéa Vrij vanuit de vlakte van Nineveh in Noord-Irak. not again ice cream Is this too shallow? Maria Mena. This too shall pass. scheelt er vandaag ons appeltje. Dat is vandaag uh, columniste wetenschapper Rosanne Hertzberger. Rosanne, je wilt het gaan hebben over het persoonsgebonden budget. Leg nog even uit. Nou, dat persoonsgebonden budget, dat is dus uh, geld voor mensen die dan thuis uh, hun eigen zorg kunnen inkopen. Dat wordt betaald vanuit de AWBZ, de Volksverzekeringen. Dat zijn eigenlijk dingen die we hebben besloten onverzekerbare risico's... dat we die met z'n allen, met het hele volk, verzekeren. En eh, nou, dat is ontzettend uit de hand gelopen. Want eh, ja, in 2003 werd er nog 440 miljoen uitgegeven. En nu wordt er 2,3 miljard uitgegeven. Nou, en op televisie en op de radio zie je alleen maar echt... Hele ernstige gehandicapte mensen en ontzettend tragische verhalen. Volgens mij moet er ook een grijs gebied zijn. En die heb ik nog niet gezien, dus dat wil ik uh, graag vragen. Dat ga je vragen. Nou, dat gaan we vragen aan Aline Seers. Goedemiddag, mevrouw Seers. Ja, goedemiddag. Ja, Rosanne Hersberger die vraagt zich af hoe dat kan... dat zoveel mensen een persoonsgebonden budget krijgen. Uh, nou, ik, ik wil als eerst even uitleggen dat de mensen geïndiceerd worden. Dat betekent dat er he, een, een onafhankelijk orgaan gaat kijken... of jij zorg nodig hebt. Dus ja. He, die gaat kijken wat zijn de beperkingen, wat, wat uh, kunnen de gezinsleden doen, is er mantelzorg aanwezig. En naar aanleiding van dat gesprekje, uh, of dat gesprek kan ook heel intensief zijn, wordt er bepaald op hoeveel zorg er recht is en welke soort zorg. Hm. Daarna he, kunnen mensen kiezen of voor de gewone reguliere zorg, dat heet ook wel zorg in natura, of een persoonsgebonden budget. Ja. Dus het is niet zo van, jongens, uh, hè, lichtgevallen kunnen dat PGD in. Nee, je moet een toegang hebben voor zowel Natura of het persoonsgebonden budget. Oh, okay. ja. Dus dat is de procedure, Rosanne? Nou, maar wat ik dus bijvoorbeeld begreep... is dat zo'n indicatie... dat ja. dat bijvoorbeeld ook gewoon een telefoongesprekje kan zijn... dat mensen niet eens thuis zijn, ge, uh, thuis zijn wezen kijken. En wat, waar ik zo bang voor ben... is dat we eigenlijk kijken met dat PGB... naar een nieuwe WHO-drama... waarin 2004 we bijna aan de miljoenste arbeidsongeschikte toe... Uh, waren. Ik wil niet... Het is een ontzettend pijnlijk gesprek natuurlijk, want het is eigenlijk alsof je mensen uit hun rolstoel gooit, maar ik denk dat er toch wel een paar onbeantwoorde vragen zijn waarom er zo'n ontzettende groei is, waarom we zo ontzettend ziek zijn geworden met z'n allen. Dat dat, dat, ja, dat is ook zo. Kijk, wij zien ook dat het erg groeit. Wij zien ook dat daar oneigenlijke groepen in terechtkomen. Uh, dat, dat mensen soms uh, gestimuleerd worden om zo'n pgb- Nemen. En wij vinden het ook echt heel slecht dat bijvoorbeeld dat gesprek thuis niet plaatsvindt... om te kijken, heb jij wel zorg ja. nodig, maar via de telefoon ja. of via papieren... dan kun je inderdaad niet goed genoeg hè, kijken wat mankeert iemand... wat heeft hij nou daadwerkelijk nodig. Dus dit is een, een foutpunt, hebben we ook aangegeven. Pak het bij hè, het begin aan, laat er eerst maar eens iemand heel goed naar kijken... Welke zorg en of er ja. zorg nodig is. Maar wat, wat ik me ook heel sterk afvraag, is dat die, die, dus die 90%, hè, ja. dus er blijft nog maar 13% over. En dat zijn alleen de mensen. Ik heb me geprobeerd een beetje in te lezen met een indicatie voor een vast verblijf. Dus echt ja. hele zwaar gehandicapte Ik heb de mensen die continu. Uh, een zorg of oppas ja. of de, uh, nodig hebben. En, maar dan is er toch een groot grijs gebied... Uh, van een grote groep mensen... die ja, eigenlijk niet in, in de zorg in de handen van de staat zouden moeten liggen... maar eigenlijk gewoon zelfstandig uh, hun eigen zorg zouden moeten verzorgen. En aangezien u, u bent voorzitter van Persaldo... De, de belangen, u behartigt de belangen van die groep... u moet die groep goed kennen... Wat zijn nou, nou wij... voorbeelden, ik, ik hoor alleen maar voorbeelden van heel ernstig zieken. Nee, heeft u ook voorbeelden van ook. mensen die eigenlijk niet in de schoot van de staat zouden moeten verblijven? Er zijn ook lichte gevallen, hè? u kent zelf ook waarschijnlijk mensen die hè, alleen maar uh, twee keer in de week gedoucht hoeven te worden. Ja. Of, of iemand met een psychiatrische stoornis die het redt met twee uurtjes in de week begeleiding die kennen we in de natura-zorg, in de gewone zorg... die kennen we natuurlijk net zo goed in het persoonsgebonden budget. Maar moeten die mensen wel een persoonsgebonden budget houden... als dat PGB, of de AWBZ, bedoeld is voor onverzekerbare risico's? Dus dat je dusdanig ziek bent dat je dat niemand zich daarvoor zou kunnen verzekeren zelf. Die discussie moet je voeren, maar dan voer je die over de AWBZ. Dan voer je hem niet over het PGB, want de toegang heb je tot de AWBZ. En daarna maak je pas de keus, hè, wil ik een PGB of wil ik zorgen in natura? Hm. Het ligt eraan, één, wat willen wij verzekeren? Hè, is dat ja. pas vanaf een aantal uren in de week? Hè, er wordt al gekeken naar... Wat kan jouw mantelzorg, wat moet jouw ja. mantelzorg doen? Die regels zijn al verzwaard. Maar het gaat dus niet erover om die toegang tot die PGB-regeling uh, te verkleinen. Het gaat er vooral over, krijgen deze, men krijgen deze mensen onterecht een indicatie? Mm, maar... En dan heb je het over de totale AWBZ. En dan kan het in een aantal jaren wel eens veranderen. Zo'n mening van wat wij tien jaar terug heel ja. reëel vonden, Ja, kun je in de tijd van crisis misschien zeggen... moet dat nog wel nee. of moeten wij het anders maar kunt u dan, Maar binnen de AWBZ zorgt de PGB uh, er eigenlijk stevast... voor alle budgetoverschrijdingen. Kunt u aangeven, er zijn nu 130.000 uh, uh, budgethouders... Ja. en het kabinet wil terug naar 13.000. Kunt u aangeven hoeveel mensen er eigenlijk... Uh, echt recht hebben, u heeft daar goed zicht op... en u belang, behartigt hun belangen. Uh, hoeveel mensen zouden er eigenlijk recht moeten hebben op zo'n pgb? Ze hebben er allemaal nu, zoals het er nu uitziet, hebben ze er recht op. Ze hebben allemaal een stempel gekregen, goedgekeurd voor de AWBZ. Ja. He, waar, waar je vraagtekens bij kunt stellen... is bijvoorbeeld he, het feit dat mensen... Uh, aangezet worden om zorg aan te vragen. Welke nou, dan mensen je... gaat dat om, mevrouw Seers? Wie, wie, wie wordt daartoe aangezet op dit moment? Nou, we, wij kennen voorbeelden. En die moet je dus keihard aanpakken van bureautjes... He, die die oudere mensen zeggen, goh, heeft u nog geen zorg? Ja, uh, he, en, en, en eigenlijk zou u al lang zorg kunnen krijgen. Ja. Zullen wij dat voor u regelen? Ja, ja. Moet je keihard aanpakken. En hoe, over hoeveel mensen gaat dit dan, volgens u? Uh, nou, dat, dat gaat wel over een paar procenten. Maar dat, kijk, daar, daar ga je echt... Uh, daar ga je niet, niet duizenden mensen nee. mee uithalen. Waar je ook naar kunt kijken... en het PGB leidt daaronder... Hè, 41% van de mensen die een persoonsgebonden budget hebben... zouden liever reguliere zorg willen hebben. Zouden liever dus die zorg in natura willen krijgen. Ja. Maar die zorg kan niet geleverd worden omdat er wachtlijsten zijn... of dat ze de soortzorg niet leveren... of dat het op wisselende momenten moet of ja, op afroep. Kijk, als jij 41 hè, reken dat even uit, van de 130.000... als je die op een andere weg, namelijk gewoon in Natura, had kunnen bedienen... Dan had, je er had, ja. regeling, he, dan had ja, dat dus. die regeling totaal niet ja. uh, nu Tot slot. Ja. Uh, slot uh, Antonette, Rosanne, <laughs> sorry. <Antoinette>. Duidelijk. <laughs> oh, Gert Verder. Nou, ik heb nog steeds vragen. Ik denk dat er ontzettend veel mensen zorg krijgen. Die eigenlijk uh, geen zorg zouden moeten krijgen. Die we als gemeenschap zouden moeten helpen. En niet. Vanuit de staat. Nee, oké, okay, is helder. Nou, ja. dankjewel, Rosanne Hersberger en uh, Aline Seers. Ook hartelijk dank voor uw toelichting op het PGB. Ja. Dit is de dag, zit erop voor van vandaag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de dag. Nu Kunt u dingen teruglezen? Terugluisteren van vandaag of ook van gisteren of andere dagen. Zometeen na het nieuws van half vier. De Villa, VPRO. Ger Jochems, goeiedag. Ja, hallo. Hebben we nog een speciale uitzending vandaag? Ja, nou ja, uh, zeker. Met uh, Midden-Oosten-specialist Annemarie van Geel volgen de gewelddadige gebeurtenissen in uh, Syrië. Het leger nam gisteren de stad Jizer al-Shughur in en is nu bezig op te trekken naar het oosten naar de stad Marat al-Nouman en honderden syrische vluchtelingen zijn door het leger inmiddels opgepakt. En in het juristenpanel schuld en boete buigen de dames en heren zich over de vraag waarom strafzaken veel te lang duren. Maar nu is het laatste nieuws met Gert Kluk. Radio 1 het NOS Journaal.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 Ze verloor met 6-2 en 6-4. Door de nederlaag kan rust meteen door naar Wimbledon... om het kwalificatietoernooi te spelen. En dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, 11 files, 42 kilometer bij elkaar... met de meeste vertraging op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... bij Bunschoten 6 kilometer. 5 kilometer op de A4, vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Zoeterwoude Op de A7, afsluitdijk richting Heerenveen... voor knopend Jouren, 4 kilometer... Op de A12 van Utrecht naar Duitsland bij Duiven 4 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort-Vathorst. Ook daar 4 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij tot half vijf met na vier uur ons panel Schuld en Boete... waarin we van alles en nog wat bespreken wat te maken heeft met recht en onrecht. En u hoort het net in het nieuws. In Jordanië is de auto van de koning bekogeld met lege flessen en stenen. Dat is buitengewoon onschuldig als je dat vergelijkt met het ongelofelijke geweld... wat tentoon wordt gespreid in Syrië. Het leger is daar op brute manier bezig om opstandelingen neer te slaan. En maar in Nederland krijg je, ver. als je gooit met een lichtje, tbs. Ja, zeker. Maar dat is naar een koets. Dat is wat anders dan een auto, denk ik. Waar. Ik bedoel, je moet ergens een punt aan maken, toch? Wij gaan het dus zo meteen over Syrië hebben. En we gaan praten, en daar beginnen we mee, Ger. Over de wederopbouw van Afghanistan. Zo is dat. Want de democratische leden van de Amerikaanse Senaatscommissie... voor Buitenlandse Zaken die zoeken, onderzoeken elke twee jaar of Afghanen er wat aan hebben en al die ontwikkelingsgelden die naar het land gaan. Het rapport, het jongste rapport, is vernietigend. Er is een zeer beperkt succes geboekt... en vaak heeft de hulp zelfs een tegengesteld effect. En daar hebben de Verenigde Staten in tien jaar tijd dus... twaalf en een miljard euro ingestoken. Ja, Albert van Hal, hartelijk welkom. Dank u. Hij is programmaverantwoordelijke Afghanistan... voor de Nederlandse hulporganisatie Kort Eet. Dus alles wat met Afghanistan te maken heeft, valt onder u. Zo is het. Want Nederland geeft ook hè, hulp aan Afghanistan. Hoeveel geven wij? Oh, of, Ongeveer. Hoeveel heel Nederland geeft, weet ik niet. Ik kan van Koordaid wel zeggen: mm. wij geven zo'n 4 miljoen per jaar aan Afghanistan aan ontwikkelingshulp. Okay. En waar komt dat vandaan? Um, het is een subsidie van de Nederlandse uh, overheid, dus eigenlijk is het Nederlands belastinggeld. En we hebben nog donateurs die ons geld geven. Hmm. U heeft dat rapport gelezen hè, van die Senaatscommissie over de wederopbouwhulp, de goede bedoelingen van de Amerikanen, die blijkbaar geheel en al in het niets verdwijnt. Wat, wat, wat trof u het meest, wat viel u het meest op aan het rapport? Nou, wat het rapport uh, zegt is niet dat alle uh, hulp uh, in het niets verdwijnt. Maar het rapport zegt dat de ontwikkelingshulp die in dienst stond van de Amerikaanse uh, veiligheidspolitiek, namelijk de bevolking voor je winnen, de zogenaamde hearts and minds, winning hearts and minds, dat die aanpak eigenlijk uh, tot dusver niet lukt. Dus de ontwikkelingshulp voor de ontwikkelingshulp, gezondheidszorg uh -huh. of, of landbouw of uh, weet ik veel, de mensen helpen om uh, te overleven, dat gaat, laten we zeggen, grosso vrij aardig. Maar de gedachte om ontwikkelingshulp in te zetten, om, om een veiliger land te, maken, veilig land te krijgen. Mm -hmm. die, uh, die aanpak, daar is heel veel kritiek op. En waarom? Wat doen ze mis? Nou goed, de gedachte is dat uh, uh, door de, als je de afgaande diensten geeft, zoals uh, weet ik, gezondheidszorg of landbouw of waterleiding of asfaltwegen, dat ze dan, uh, laten we zeggen, dat ze dan uh, tevreden zijn, dat ze dan minder frustratie en grieven hebben en dat ze, om, dat ze dan om die reden zich niet bij de Taliban aansluiten. Maar hun loyaliteit bij de regering Karzai neerleggen. En die aanpak, dat je dus de Afghanen als het ware... via ontwikkelingshulp uh, aan je bindt, uh, die werkt niet. En daarvan zegt uh, het rapport uh, eigenlijk uh, twee dingen. Het eerste is dat het feit dat de Afghanen zich meer en meer... van de regering Karzai af, uh, afkeren ja. en meer tegen taliban gaan... Da daarvoor is ontwikkelingshulp wel belangrijk, maar niet doorslaggevend. Doorslaggevend is dat... De Afghaanse staat te weinig levert op het gebied van goed bestuur. En te weinig levert op het gebied van rechtsstaat. En te weinig... Op veiligheid. Dus best van veiligheid hebben we geweld, best plaats van rechtsstaat hebben we, uh, hebben we willekeur. En uh, je wordt in de bakken gegooid omdat je te weinig geld hebt, omdat je de juiste vriendjes niet hebt. Mm -hmm. En goed besturen is er ook niet met zoveel corruptie en nepotisme. En die drie onderwerpen die zijn eigenlijk cruciaal dat de Afghaanse bevolking zich afkeert van de huidige regering. En ontwikkelingshulp is dus niet doorslaggevend om hun. Uh, nee, want wat ontwikkelingshulp ze geven, is, wat je zegt, een waterleiding en een asfaltweg, maar geen eerlijkheid en geen uh, anticorruptie uh, maatregelen. Ontwikkelingshulp kan daar wel aan bijdragen, maar dan dat zegt uh, het rapport ook nog. Uh, je kunt met ontwikkelingshulp iets bereiken aan, uh, aan vrede en veiligheid. Maar dan moet je het wel ongelooflijk goed doen. Dus moet je wel heel slim zijn. En moet je wel heel goed weten wat er aan de hand is. Afghanistan heeft ontzettend veel uh, conflicten. Je hebt het grote conflict tussen Taliban en laat zeggen het Westen. Maar daaronder heb je nog heel veel lokale conflicten. In elk dorpje of provincie of district heb je weer... fris ingewikkelde conflicten tussen lokale groepen... die allemaal door elkaar heen lopen. En als je dan geld gaat pompen in zo'n lokaal conflict... omdat je denkt dat je daarmee de harten en zielen van de Afghanen wint... en je doet het Verkeerd, Dan maak je maakt kere... altijd schelen ogen voor ja. de een of andere goed. Dan maak je naar nou, scheve ogen, niet schelen. Nee. ogen, ja. <laughs> en daar, staat dat het op, je, daar staat het, bestaat het, <laughs> het risico dat je dus eigenlijk uh, het conflict... Uh, um, eigenlijk alleen maar aanwakkert. Op, aanwakkert ja. en niet uh, dempt. Ja. En dat... Um, en, en maar dat raak... is, het klinkt zo naïef. De Amerikanen zullen toch ook wel begrijpen... en zullen toch ook wel intelligent mensen hebben... die weten hoe het land in elkaar zit... en die weten hoe al die tribes onderling... Uh, met elkaar verbonden zijn of juist niet. Je kan je toch niet voorstellen dat de Amerikanen zeggen... een grote zak geld en daarmee kopen wij een veilig en democratisch land. Maar nou, ik denk dat het wel, wel ongeveer zo gaat... De, de politieke druk om resultaten te boeken, en liefst snel ook. Want uh, de soldaten die werken daar en sneuvelen daar. Dus de druk om resultaten te boeken is zo groot... dat er enorm veel geld wordt gepompt... dat heel snel moet worden uitgegeven. Mm -hmm. En ook nog eens door mensen die er niet per se verstand van hebben. Want een uh, deel van de, van de ontwikkelingshulp is neergelegd... bij de, ja. bij, zeggen, de, de, de militaire tak ja. van, uh, van de Amerikaanse overheid. Nou, dit is het een, een tweejaarlijks rapport. Ja. Hè? Uh, dus twee jaar geleden hebben ze ook een rapport uitgebracht. Uh, al Alles toen dezelfde kritiek. En is daar dan niet iets van geleerd? Nou, Het rapport van twee jaar geleden ken ik niet. Ik kan me voorstellen dat er iets anders in stond... Want dit rapport uh, gaat heel erg over... of ontwikkelingshulp in dienst staat... van de zogenaamde counterinsurgency. Dat, gaat, dat gaat, komt erop neer dat de, de Afghaanse bevolking... moet losgeweekt worden van het Taliban. Eigenlijk moet je het nou, zeggen... De, de opstand neerslaan... Ja. en de bevolking bij de Taliban weghalen. Ja. En die counterinsurgency, die aanpak is... Laten we zeggen, pas een paar jaar geleden goed op papier gezet Dus ik kan me voorstellen dat in het vorige rapport het nog niet stond. Het is dus een nieuwe aanpak. Die zegt... counterinsurgency moeten, moeten de Taliban verslaan... door de bevolking erbij weg te halen en de Taliban uit te schakelen. Ja. En daarvoor heb je hulpprojecten nodig. Mm -hmm. En die hulpprojecten gaan eigenlijk uh, verkeerd het proces. Ze zijn niet uh, slim genoeg. Ze, duren, ze zijn niet, lang, ze zijn niet uh, langdurig genoeg. Niet iedereen wordt erbij betrokken. Wat je inderdaad krijgt... Je, je steunt één groepje, die je toevallig goed kent en waar je goed mee ja. kan praten. En het derde groepje vergeet je. Dat werkt inderdaad scheve ogen en doffe ellende. Ja. En dan ga je eigenlijk het conf, de lokale conflicten verergeren. En ja, dat precies. is wat er nu gebeurt. Ja. Zeggen jullie, wij wisten dat. Wij weten hoe die mensen werken. Wij je? als Wij ja. als En wij hebben dat altijd anders uh, gedaan. We, we hebben niet altijd anders gedaan. Maar we hebben, sinds enige, we hebben wel heel hard nagedacht over de problemen in Afghanistan. En de risico's zien we ook. Dus wij hebben, wij hebben voor onszelf bedacht. Wil je de risico's reduceren en wil je toch... Een, impact hebben in je ontwikkelingsstil moet je aan een aantal spelregels houden. En een daarvan is dat wij bijvoorbeeld maar in een aantal provincies werken. We hebben ervoor zes gekozen en dat blijven we ook. We gaan ons niet uitbreiden. Dus in die zes die proberen we te snappen. Mm -hmm. We willen ons best om te begrijpen wat er aan de hand is. Ook al die lokale ingewikkelde conflicten die bijna onbegrijpelijk zijn. Dus dat we dus ook, laten we zeggen, minder gauw stomme dingen doen. Mm -hmm. En door ons te concentreren op een handvol provincies, denken we ook dat, we niet tegenstaande de enorme problemen, maar we toch een beetje verschil kunnen maken. En waar we zitten, daar blijven we ook heel lang. Dus we zitten in Oersgard nu acht jaar en daar willen ja. we nog nog best lang blijven. Hebben jullie nou overleg met andere hulporganisaties uit andere landen, dat jullie de klokken gelijk zetten en allemaal dezelfde aanpak hebben, of is daar waanzinnig veel discussie over? Nou, er is, er is een, een, een bepaald niveau van afstemming, dus laten we zeggen, de provinciale de provinciale overheid die coördineert ontwikkelingshulp in die bewuste provincies. En daar ga je dan heen, dan ga je dan vergaderen, dan ga je met elkaar praten wat je allemaal aan het doen bent. Zodat je elkaar niet te veel uh, ja. voor de voeten loopt. Nou is het natuurlijk zo als er zo'n rapport komt van die senaatscommissie. Dan zullen de Amerikanen er als de kippen bij zijn om te zeggen stoppen daar dan maar mee. Dit is zonde, dit is water naar de zee dragen. En dan heb je natuurlijk pas echt poppen aan het dansen. Als de Amerikanen zouden zeggen we trekken niet alleen onze mensen terug, maar ook al het geld. We houden er lekker mee op. Wat gebeurt er dan met dat land? Nou, ik, ik dat kan me niet voorstellen dat ze dat uh, gaan zeggen. Het rapport zegt eigenlijk zoals we het nu doen, doen we het niet goed. We moeten het beter doen. Maar ik, ik kan me voorstellen, dat staat trouwens niet in het rapport... Hoor, maar dat, dat als de soldaten zich meer en meer gaan terugtrekken... dat Amerika juist andere manieren zo zoekt om toch invloed uit te blijven oefenen in Afghanistan. Ik kan me zo voorstellen... Mm -hmm. Dat ze dat met, niet, niet met de ontwikkeling zullen stoppen. Want ze willen op een, een of andere manier toch een beetje invloed uit kunnen oefenen op, op Afghanistan. Dat ze het wel slimmer zullen gaan doen. Als, uh, als de internationale gemeenschap, internationale gemeenschap zich uh, terug ja. gaat trekken uh, uh, uit Afghanistan... dan hoop ik echt dat ze het heel erg gefaseerd en, geredus, en heel, erg gefaseerd en heel erg intelligent doen. Want een mm -hmm. massale terugtrekking ja. moet ik echt niet aan denken. Dan kan ik echt van wakker liggen. Dan gaat het land echt uh, ja. het ravijn in. Dus, dus, he, he. dus is er is zoveel internationale steun om het land overeind te houden... En, ja. Nog enige vorm van... Kijk, het, is al, het is nu al slecht, hè, maar het kan wel echt nog veel slechter. In de jaren negentig mm -hmm. is een oorlog geweest van iedereen tegen iedereen. En dat is het nachtmerriescenario. Dus mm -hmm. als de internationale troepen zich terugtrekken... en de internationale gemeenschap ook... Uh, uh, geld dan en dan diplomaten... Dan, dan, dan is het risico groot op een, op een totale ineenstorting. Ja. En daar zijn de Afghanen, die ik spreek, echt heel bang voor. Want die, hebben, die zeggen, dat is eerder gebeurd... De koude oorlog was voorbij, Rusland trok zich terug. Ja. En de oorlog, oorlog was gewonnen en iedereen tocht zich terug uit, uit, uit Afghanistan. En toen is het land totaal in elkaar, ge, in elkaar gevallen. En toen had je een oorlog van iedereen tegen iedereen. Dat is de grote angst van de Afghanen. Ze zijn doodsbang dat zo'n uh, scenario zich gaat halen. Dus die zeggen allemaal, van, alsjeblieft, Koolheid, alsjeblieft, Albert, blijf nog. Want uh, als jullie allemaal weggaan, dan wordt het, uh, gaat het helemaal mis. Dus dat zou echt heel slecht zijn, volgens mij. Maar goed, er gaat natuurlijk lang overheen voordat de Amerikanen een andere aanpak ook daadwerkelijk beloond zien... Ik bedoel, je kan niet zomaar even de knop omzetten en zeggen... we gaan het nu heel anders doen en morgen is het beter daar. Het lijkt me gewoon moeilijk om de publieke opinie... een beetje gefocust te houden op Afghanistan. Publieke opinie als dit is, soort, als dit soort rapporten bedoel. verschijnt, ja. Um, ja, dat denk ik ook. Ik, ik kan me zo voorstellen dat um, bijvoorbeeld nu... Uh, Osama bin Laden dan uh, is gedood. Ik kan me voorstellen dat voor de Amerikanen dat een argument is om te zeggen... nou, we gaan ons uh, minder en minder met Afghanistan bezighouden... En dat, dat, zou, dat, dat lijkt me waarschijnlijk. En dan hoop ik heel erg hmm. dat die uh, terugtrekking heel erg uh, gefaseerd, gefaseerd gaat. Heel erg ja. stap voor stap. Oké. Okay. Dus, ja. Goed, Albert van Hal van Kort, heet. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Tijd nu voor onze serie Ware Wonderlijke Verhalen in één minuut. Pst. Eén minuut. We hadden een prachtige boom in de tuin met pruimen. Er was veel honger nog. Ik zou visite krijgen van vrienden en daar wilde ik eigenlijk een lekkere schaal met uh, mooie pruimen neerzetten. Dus ik had een ladder neergezet om in de boom te gaan. En toen streken er plotseling Nou, toen was er zo'n 25 kraaien mijn boom in. En gewoon gingen lustig uh, aan de, de pruimen te, tevreden. Ik uh, pakte mijn pistool en uh, ik schoot, hups, boom in. En ik hoor zo'n geluid van plons, tot mijn grote schrik. Zag ik dat Poekie van de buren een slachtoffer was geworden in plaats van een kraai. Ja, ik wist niet hoe gauw ik dat gat moest graven om dat beest keurig graf te bezorgen. Ja, toen, toen hoorde ik s'avonds de buurvrouw roepen. Poekie, Poekie, Poekie, Poekie. Maar Poekie kwam niet meer. Maar ik heb het er nooit durven vertellen... Tot op de dag van vandaag niet. Poekie, poekie, poekie, poekie, poekie. U hoorde 1 minuut gemaakt door Hannes Walraven. Ga voor meer minuten naar vpo.nl slash 1 minuut. Het zal u niet zijn ontgaan dat de titel van het nummer is... Don't Make a Fool Out of Me van Kitty Davis en Lewis. Goed, het ja. Syrische leger treedt steeds gewelddadiger op... tegen de opstandelingen. Uh, gisteren nam het Yizr al Shugur in. En duizenden Syriërs zijn de Turkse grens uh, overgevlucht. En vandaag trekt het leger verder naar het oosten. Ja, ze ons... zetten gewoon door, hè? Ze zetten gewoon ja, door. Dat is, uh, ja. dat Waarheen? Is heel erg duidelijk is dat. Bij ons in de studio... Annemarie van Geel, Midden-Oosten specialist. Wat is het laatste nieuws wat jij gehoord hebt? Nou, het laatste nieuws is inderdaad wat je net noemde. Dus dat het leger uh, vanuit Jusserl Sjahor, dat het, uh, het stadje gebruikt als soort van uitvalsbasis. om nu verder te trekken uh, het land in. Um, en om dus door te zetten naar een andere stad, uh, Marat en Noeman. Om daar ja, verdere acties waarschijnlijk te ondernemen. en om te zorgen waarschijnlijk ook uh, dat. Dat gebied waar, waar het leger nu is, dat dat in ieder geval onder controle blijft ja. van het Syrische leger. Nu heb jij een uh, bedrijf, je geeft trainingen, opleidingen en op advies, uh, advies op het gebied van het Midden-Oosten. Klopt. Hoe doe je dit? Je spreekt Arabisch, ja. je hebt nog een aantal uh, plaatselijke dialecten daar. Uh, dit hele conflict, uh, hoe verwerk je dat in jouw werk? Uh, hou je daar lezingen al over of bezoek je mensen of wat doe je? Nou, in, bijvoorbeeld uh, zoals nu hier vanmiddag aanwezig zijn in de studio, mm -hmm. uh, maar ook, uh, ja, er zijn ook mensen Heen die, die, die vragen stellen. Um, mocht er iemand zijn die graag meer wil weten vanuit een bepaald perspectief, uh, op wat er nu momenteel speelt in Syrië, bijvoorbeeld een, uh, een bepaalde organisatie die uh, daar meer informatie over zou willen in verband met werkzaamheden bijvoorbeeld, dan uh, dan kan dat. Dus je geeft gewoon advies en ja. voorlichting. En ja. We gaan zo meteen jouw site noemen, maar laten we eerst op de inhoud nog even doorgaan. Hebt trouwens, je hebt in Syrië gewoond. Ja, ik heb in 2007 heb ik een tijdje in Syrië gewoond. In Damascus En in 2008 ben ik daar voor het laatst geweest. En hoe was het toen? Kan je de, was er een beetje dezelfde sfeer? Nu is het natuurlijk heel erg, maar een beetje diezelfde repressieve sfeer toen ook al. Ja, dat was wel vrij duidelijk. Ik had daarvoor in Egypte gewoond en op de westelijke Jordaanoever En Syrië was toch wel echt een andere, een andere sfeer die daar hing. Um, het, het viel mij op. op mij kwam het over als een vrij geïsoleerd land... zowel internationale politiek als, uh, als binnenlands gezien. Dat je merkt dat mensen zich niet te erg vrij voelden... om te spreken over het, ja, wat er allemaal aan de hand was in het land zelf... En uh, omdat natuurlijk de veiligheidsdiensten overal aanwezig zijn... en dat er ook weer veiligheidsdiensten zijn... die de veiligheidsdiensten in de gaten houden. Dus dat is oh, een dat heel ingewikkeld systeem van uh, Zo'n hoe heet dat? en Precies. Ja, ja, ja. ja <laughs> inderdaad, ja. En het was ook zo dat bijvoorbeeld... Um, je kon in Syrië, in Damascus kun je Libanese kranten kopen. Maar als er bijvoorbeeld in Libanon in een bepaalde krant... te veel negatieve dingen werden geschreven... over het, het, uh, wat er op dat moment in Syrië speelde... dan had je op dat moment uh, die dag Flinkrant. geen Libanese krant, ja. in ieder geval niet die specifieke krant. Ja, ja. dus. Uh, Tessel zei zo pas, ja, ze zetten echt door. Uh, daar lijkt het ook een beetje op, hè? alsof ze een soort besluit genomen hebben. We begrijpen die stad gisteren, we zetten nu door naar het, naar het oosten. Is die conclusie juist? Die daar uh, lijkt het nu wel op. Het is heel moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen van wat er nu precies gebeurt, wat er nu exact aan de hand is uh, op de grond in Syrië. Omdat er heel weinig buitenlandse journalisten, zo niet geen journalisten meer aanwezig zijn in het land zelf. Dus dat is erg lastig om informatie te verifiëren. Ja, ik het tussendoor hand. wanneer heb jij voor het laatst... geloof ik, begin vorige week nog contact gehad. Afgelopen dinsdag heb ik voor het laatst via Facebook ja. dingen... inderdaad, vanuit Syrië zelf, vanuit Damascus dingen ja. meegekregen. Ja. Um, dus dat, ja, dat, dat geeft wellicht ook wel, ook wel wat aan... dat het toch steeds lastiger aan het worden lijkt te zijn, in ieder geval... Um, maar het lijkt er inderdaad op dat het, uh, dat het regime toch echt wel aan het, aan het doorstoten is nu. En ook, ja, zoals een Amerikaanse Midden-Oosten specialist Joshua Landes al zei, dat het regime echt zijn best aan het doen is om te zorgen dat die provincie, waar die twee steden liggen, waar we het nu over hebben, mm -hmm. dat dat niet een soort van Benghazi wordt, zoals in Libië het geval is. Dus Want er, er zitten niet veel in, uh, opstandelingen, juist daar in die provincie. Nou, er zitten uh, daar, nou, dus in Gistrasjehoor was het dan vrij ernstig, omdat daar dus ook, de, het, dat is in ieder geval een van de lezingen van het verhaal, dat daar dus. Dus uh, uh, ja, of zijn er soldaten gedeserteerd of mensen hebben soldaten aangevallen... of de waarheid ligt in het, wit, in het midden. Dat weten we dus mm -hmm. niet wat dat precies uh, is. Maar dat er dus blijkbaar... Um, nou, in het verleden zijn er ook al problemen geweest in die stad... in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80... En ja, wellicht dat daar ook wat angst zit uh, vanuit het regime... dat uh, de geschiedenis zich wellicht uh, zou gaan herhalen... en dat ze daarom op die manier dus toch uh, ook, vrij hard hebben ingegrepen. Maar ook uh, angst bij de bevolking, want de vader van de huidige president, Assad... die heeft in dat tijd die opstand ook neergeslagen. Ja. Ik ben het even kwijt het getal, maar 12.000 doden... Ja, die schattingen aremeer. lopen uiteen tussen de 10.000 en de 30.000 uh, doden... Ja. in de stad Hama inderdaad, in Dus 1922. kan je daar nu weer op wachten, op represailles... Nou ja, ik denk, kijk, het is moeilijk om, om te zeggen of wat er nu in Just Show is, is gebeurd, of dat, een, of dat nou echt een, een, een exacte kopie is van wat er in Hama is gebeurd, Er zullen toch meer informatie zal uiteindelijk wel naar buiten komen, wat daar zich nu heeft afgespeeld. Hoe betrouwbaar ja. is de informatie die we nu in elk geval al krijgen van de vluchtelingen waar Gerrit over had, die ja. inmiddels in Turkije zijn, die de grens over zijn gevlucht, dat zijn er vijf of zesduizend, misschien wel al meer. Ja, het schijnt dat het er ondertussen toch al meer richting de tienduizend zijn. En die hebben natuurlijk die de, eigenlijk ja. wel de laatste verhalen, het laatste ja. betrouwbare nieuws, Hoe betrouw, of nou dat is mijn vraag, hoe betrouwbaar is dat? Ja, nou Dat is dus erg interessant, want het Syrische regime heeft ervoor gezorgd... dat er geen buitenlandse journalisten dus meer in het land zijn. Dus dat, eh, dat, is, dat, dat valt niet te, te checken. Maar dat betekent dus inderdaad dat de enige informatiebron... die wij nu hier nog hebben, dat zijn die vluchtelingen... die daar in Turkije aan de grens zitten. Hm. En dat op die manier ja, dus tot op zekere hoogte ook weer richting het regime. Omdat dat nu onze informatiebron is, wat deze vluchtelingen ons vertellen. En nou ja, daar komen de meest verschrikkelijke verhalen uit, uh, uit naar voren. En je ziet ook dat mensen soms uh, bang zijn om de grens... die, die zeg maar, blijven zitten tussen het dorpje en uh, de Turkse grens... die 20 mm -hmm. kilometer bang zijn om de grens over te steken. Omdat ze bang zijn dat ze het contact met hun familie verliezen... als ze de grens over zijn. Je hebt, je hebt het over gruwelijke verhalen. Kun je één voorbeeld noemen? Ja, dat is toch wel ja, verhalen van uh, dat er soldaten zijn... die van deur tot deur gaan en mensen in hun bed doodschieten. En dat soort, uh, dat soort verhalen... Ja, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat komt naar buiten en ja, we zullen later wellicht er nog meer informatie over zullen krijgen of dat ja wat daar nu precies gebeurt De verhalen zijn ook dat ze wat, hè, die op Mars, waar ze nu mee bezig zijn... Uh, God mag weten waarheen precies, maar ze zijn op weg. En, en uh, uh, ze passen dan de tactiek van de verschoeide aarde toe, begrepen Ja, wij. dat zijn ook dus verhalen die plunderingen uitkomen. ook. Boomgaarden, olijfboomgaarden, ja. ja, dat olijfboomgaarden uh, worden de afgebrand. Dat is bekend dat bekend verhaal voor ja. jou? Ja, dat landbouwgrond wordt om, om het uh, justus uh, social heen... dat landbouwgrond wordt afgebrand. En dat betekent dus ook, er is al een watertekort... en nou, er zijn nu behouden, uh, nauwelijks, uh, nauwelijks tot geen mensen meer in het, in het stadje waar voorheen ongeveer 40.000 mensen woonden. En dat betekent dus dat daar ook geen... ja dat, die, dat daar geen... geen, geen ja, geen, haast geen toekomst meer, meer is. Als alles is afgebrand om dat dorp heen... dan hoe kun je daar nog een... Een leven, leven opbouwen, hoe kun je daar nog uh, in, je, in je levensonderhoud voorzien? Ja. Even over de rol van Turkije. Hè? Ze zijn nu aan het beginnen met het bouwen van het vier of vijfde tentenkamp voor die vluchtelingen. Ja. al. Dan in no time in, trouwens. In he? no time, ja. Er ja, zouden 10.000 uh, man rond die, nou je zei het zelf al, bij die grenzen uh, zijn. Uh, aan, de, aan de andere kant heeft hij in hele zware bewoordingen dat geweld van uh, het leger afgekeurd. Aan de andere kant zegt hij ja, nee, ik ga, maar ik ga ook met ze praten. Wat is er aan nou ja. de ja. Wat is er nu eigenlijk van plan? Nou, Erdogan heeft een goed contact met Bashar al-Assad, de president van Syrië. Dat is een warme relatie geweest tussen de twee. Uh, er zijn veel handelscontracten tussen de beide landen. Dus er zijn veel Turkse handelaren bijvoorbeeld in Aleppo... Uh, en veel Syriërs ook in, uh, in, uh, in Turkije. En er zijn ook geen visarestricties meer. Dus nee. er kan vrij gereisd worden tussen beide landen... door Turken en door Syriërs. Dus die banden zijn, zijn vrij nauw. Um, maar goed, ja, Erdogan kan natuurlijk ook niet langer ontkennen dat wat er nu gebeurt in Syrië, dat daar uh, ja, dat, dat, dat kan hij natuurlijk ook niet achter blijven staan. Hij mm -hmm. heeft ook zijn positie binnen de internationale gemeenschap. Hij heeft gemeenschap. het barbaars genoemd. Dat zeg wat, je niet ja. snel van nee, een vriend. Natuurlijk. Precies, inderdaad. Ja. ja, absoluut. Zit daar iets opportunistisch en, achter van hij wil natuurlijk heel graag lid van de EU worden. En als hij nu heel erg goed zorgt voor die vluchtelingen, nou, dan, dan, dan kan hem geen, geen kwaal doen in Brussel. Ja, nee, dat is, dat is zeker het geval. Ze hebben die vluchtelingenkampen ook in no time zoals je al zei, uit de grond gestampt. Dat is natuurlijk een, echt een enorme logistieke operatie om dat voor elkaar te krijgen. En ja, er zijn natuurlijk ook in Turkije zelf verkiezingen geweest. Die hebben gisteren plaatsgevonden. Mm -hmm. Die Erdogan ook gewonnen heeft. Ja. Uh, niet met de voldoende meerderheid om gelijk de grondwet te gaan veranderen en dergelijke. Maar hij heeft toch uh, met de grote, grote meerderheid wel, uh, wel gewonnen. En denk je en... dat zijn, zijn invloed op Assad zo zou kunnen zijn. dat hij hem zou kunnen bewegen tot een wat mildere opstelling? Laten we het nog maar niet hebben over aftreden. Maar zou, zou die invloed op hem kunnen uitoefenen, denk je? Nou, wellicht achter de schermen nog. Je weet mm -hmm. natuurlijk nooit precies wat er achter de schermen zich allemaal afspeelt. En wat voor. er wordt ongetwijfeld nog druk op, op de man uitgeoefend, maar ja, er is natuurlijk ook, ondertussen ook een verhaal dat Bashar al-Assad als uh, Yukia Amano van het atoomagentschap belt, dat, uh, of Ban Ki-moon bedoel ik, uh, mm -hmm. de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, dat hij uh, de telefoon uh, niet ja. eens meer opneemt. Ja. <laughs> dus... Nou is Iran een grote bondgenoot van Syrië, ja. en nu zijn er geruchten uiteraard onmiddellijk uh, dat ze steun krijgen uit... Uh, Iran, de opstandelingen. Ja. Uh, wat denk je wat er gaat gebeuren uh, als dat echt zo is? We hebben nog 20 seconden. Er zijn geruchten dat er uh, advies wordt gegeven vanuit Iran aan het Syrische leger, Syrische overheid. Dat zijn geruchten. Ja, ik bedoel het maar... leger natuurlijk niet opstandelingen. Ja, nee, dat zijn geruchten zoals alles gebeurt. Dus dat is moeilijk te verifiëren en dat ja. is met Syrië nu, uh, nu eenmaal de situatie. Maar Iran is er al alles aan gelegen om Bashar al-Assad in het zadel te houden in verband met de leverage over Hezbollah in het zuiden van Libanon. Annemarie nee. van Geel. Haar site, annamarievangeolog.nl voor informatie en advies over het Midden-Oosten, Syrië in het bijzonder. Tot na het nieuws. Goedemorgen, luisteraars van het Radio 1 Journaal.